Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd... dat het gesprek met zijn Chinese ambtsgenoot Xi... over hun handelsconflict een heel goed gesprek was. We zijn weer terug op het juiste spoor... en de onderhandelingen worden voortgezet, zei Trump in Osaka... waar hij is, voor de G20-top. Het Chinese persbureau Xinhua spreekt van een wapenstilstand. Details worden straks duidelijk... in een gezamenlijke persconferentie van de twee presidenten. Ook buiten de spits wordt het steeds drukker op de weg, zegt de ANWB. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide het aantal files buiten de spits... met 18 procent in de ochtend- en avondspits was dat ongeveer 4 procent. Verder blijkt dat het ook buiten de Randstad steeds drukker wordt. In Gelderland en in het zuiden van het land... groeit het aantal files sneller dan in de Randstad. De drukste dag was dinsdag 22 januari. Door sneeuw en gladheid stond er bijna 2300 kilometer file. De kapitein van het schip Sea-Watch 3 is door de Italiaanse politie gearresteerd nadat ze het schip had afgemeerd in de haven van Lampedusa. Aan boord zijn 40 migranten die door de bemanning uit de Middellandse Zee zijn gehaald. Het schip lag al een tijdje stil voor Lampedusa, maar mocht van Italië niet aanmeren. De kapitein deed dat toch omdat de situatie volgens haar aan boord nijpend was. Na twintig jaar onderhandelen is er een handelsakkoord gesloten... tussen de EU en vier Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Door het akkoord worden veel importheffingen geschrapt. In Brazilië profiteert vooral de landbouwsector van het akkoord. De landbouw daar is omstreden vanwege het ruime gebruik aan gif. Critici zeggen dat straks producten bespoten met in de EU verboden gif... naar Europa komen. Het weer, het wordt een tropische dag vandaag met volop zon. In het oosten en het zuidoosten kan het 34 graden worden. In het noorden blijft het waarschijnlijk net onder de 30. Morgen ook de hele dag zon, maar omdat de wind naar het westen draait is het wat koeler. De maximale dan tussen de 20 graden op het strand tot 30 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Dank je wel, namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Dames en heren, <truimert> toebak to, to, to, to, to leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, wel, tweede geld voor dit radioprogramma. Toepak leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Ja, goed nieuws het klimaatplan is gelanceerd. En hoe zit het ook alweer in elkaar? Mensen hoeven niet van de ene dag op de andere dag hun leven te veranderen. I never wanted to get too close to you, but now it looks like I'm getting too close to you. My mom tries to catch me, but I know all the back streets. Does it look that me a switch and my filter melt and the word just slip, don't know what I'm saying. Ik er in de studio thuis en mijn vrouw zat achter even de nagels te lakken. Wat lucht, kan dat niet buiten? Nee, kom er even gezellig bij zitten. Maar wat voor oude muziek ben je nou aan het uitzoeken? Wat is dit, de Dolly Dots ofzo? Hey, even meer respect, dat zijn de Regrets. Dus ze hebben een nieuwe CD uit en dit is daarop te vinden. I dare you, ik daag je uit. Ja, nou, uh, voor wat? Nou, dan moeten we nog maar eens even een wedstrijdje voor gaan uitschrijven. Wat het moet gaan worden. Wat voor uh, wedstrijd dat moet gaan worden. Ja. En kijk in het wat, verleden. Wat? wat gebeurde er door de jaren heen? Wij hebben weer een kleine greep uh, gedaan. Wat er allemaal gebeurde. De Global Theater in, uh, in uh, Engeland. Die brandt af. Uh, tot aan de grond aan toe brandt die helemaal af. En uh, in die tijd uh, werd er onder andere allerlei op. Uh, ...dingen gespeeld van William Shakespeare. En er, daar, er waren meer theaters daar, hoor. Die daar, zeg maar, allerlei dingen speelden. Dus uh, dat was vooral door... Uh, ...de gezelschappen Lord Chamberlain's Man. Die speelden heel veel mooie stukken... ...van William Shakespeare. Dat is helemaal mijn tijd, hoor. Nee, hey, dat is eigenlijk meer de tijd van je landen. Is jouw tijd om hier William Shakespeare? Ja. 1613? 16, je He? ben bent hem geknikkerd. je bent er geknikkerd, dat wist ik. Nou goed, dat was heel lang geleden. Iets wat minder lang geleden is. Ja, in 2007 eh, wordt in Londen een aanslag eh, verijdeld. En dit kwam doordat eh, eigenlijk eh, ja, grotendeels toevallig de vondst van twee autobommen... Eh, dankzij de geur van lekkende benzine. Oh. Eh, deze moesten waarschijnlijk eh, eigenlijk afgaan eh, tijdens de ochtendspits. Eh? Maar eh, ja, er was, eh, mensen roken benzine en eh, zagen benzine lekken uit de auto... Vervolgens uh, hebben ze ja, de alarmdiensten erbij geroepen... en toen bleken daar twee autobommen uh, te staan. Oké, okay, dus, ja, hmm. ja. Nou, mazzel ja. dan, hè? Ja, Goed, nou, mazzel. zeker. Gelukkig, ja, ja. Het paar van uh, Weerdingen. Van Weerdingen, ja. In ja. 1904 ja. Uh, ze zijn uh, twee uh, veenlijken gevonden. En dit wordt nu ook het paar van Weerdingen genoemd. Ja. En uh, in 1904 heeft dus Veenarbeider Hilbrand Gringhuis... het gevonden in het veen bij Weerdingen in Drenthe... Ze bevinden zich inmiddels in het Drents Museum in Assen. Ja, het, ja het, is, het is niet echt mooi om te zien, maar nee, het is het wel is, bijzonder. Het grappige is hoe ze gevonden waren, werden ze opgerold en in een kistje gedaan in het lijkhuis. Ze opgerold? Waren, want namelijk alle lichaamssappen zijn eruit. Er zijn nog wel wat orgaan aanwezig in het, in het lichaam. En eh, nou goed, ze konden ze oprollen, ze hebben ze in een kistje gedaan. Later ze hebben ze ze weer uitgerold, dat zie je, want er zijn foto's van. En uiteindelijk via DNA in 1990 hebben ze kunnen achterhalen dat het helemaal geen echtpaar was. Ze noemden het namelijk het echtpaar echtpaarveenstraat, hè? uit het veen. Ah. Heel leuk gewonnen natuurlijk. Maar goed, er zijn dus twee mannen. En de ene man is met een messteek in zijn borst om het leven gebracht. En die andere is een beetje onduidelijk. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, zijn ze nog bewaard. Je kan ze bekijken. Het is net een soort pak dat je denkt, dit kan ik aantrekken. Okay. Een soort motorpak ja. lijkt het wat daar ligt. Weet je wel? Dat vind ik het een beetje op lijken. Ja. Nou goed, andere berichten zijn dat Jane Mansfield komt uh, om bij een auto-ongeluk. Het is een sekssymbool dat vooral in de jaren 50 heel populair was. Ze had dat zandloopfiguurtje. Uh, ze werd een beetje vergeleken met Mel Monroe. En uh, James Mansfield. Ja, je hebt natuurlijk ook allerlei muziek gemaakt, maar je had een fragmentje laten horen. Echt andere tijd, hè? Jaren 50. De lady is hot. Dit lijkt echt meestal hot op Melon Mandra. Mm. Goed, na 1958 zat zakelijk wat verkeerde beslissingen genomen. Was ze met haar een keer een beetje over. En trad ze nog wel op in nachtclubs. En speelde af en toe nog wel eens in B-films. Vooral in uh, kleine melodramatische films. En ook in uh, uh, comedies trad ze op. En uiteindelijk kreeg ze dus een auto-ongeluk. En er zaten uh, zat heel veel mensen in die auto. En uiteindelijk de volwassenen... Die overleden. En de kinderen die, uh, die overleefden het. En ze waren op een... Wat was dat nou ook weer? Op een, track, een trackertrailer gereden. trailer Een trackertrailer. Omdat die heel langzaam reed. Omdat ze daar aan het sprayen waren of zo. in ieder geval een soort mist hing er over de weg. En daar, daar doken ze in. Toen kwamen ze dus die trailer tegen. Heel triest verhaal van dit uh, James Mansfield. Goed. Yeah. Tot meer. Ja, in 2000, ook in 2007. Hetzelfde jaar als de, de autobommen. Um, is uh, uh, lanceerd... Apple, de iPhone. Die eerste iPhone. Oh, ja. en die verschijnt uh, op deze dag... Uh, uh, ja, wordt het eerst op de markt in de Verenigde Staten. Twaalf jaar geleden pas, hè? Het is ja. nog maar heel kort. Ja, dat, dat... ja je, kan, je kan je tegenwoordig niet meer voorstellen... een leven zonder smartphone. Maar eigenlijk, twaalf jaar geleden... toen kwamen eigenlijk de eerste smart, echte smartphones... voor de meeste gebruikers uh, op de markt. Dit was er nog eentje waar je... De accu los moesten opladen van de telefoon. Echt waar? Ja, er zaten. Het allereerste model had. 2007? Losse accu's. Ja, had losse accu's. En, die ja? had, uh, uh, en dan, uh, je kon hem ook wel via de telefoon zelf opladen. maar je kreeg er standaard een extra accu bij. Oh. Dan kon je, kon je wisselen. Wat geinig. Ja. Ik kan me die presentatie nog wel herinneren van Steve Jobs. Die was echt. De messiah stond daar dan gewoon. Ja. Ja, die was iets aan het orakel. En die wauw, te gek. Ja, en een beetje en het muziek luisteren. Die... En uh, telefoneren. Met alles ermee doen. De iPhone. En het, het idee dat je... Uh, ze hadden een nieuw... Uh, wat het meest innovatieve eraan was, was het, het touchscreen. Ja? Uh, dat was namelijk het eerste touchscreen wat je goed met je, uh, met je vingers kon uh, bedienen. Alles moest je met je neus en, doen. Want ja, ja, vroeger had, had je een stylus. Oh ja, Eigenlijk zo'n pen wat zo ik nu pen. in mijn hand heb. Ja, ja. Uh, en daarmee kon je, uh, kon je dus... Ja. Uh, moest je dus heel precies tikken. En hij was toen echt zo. Ja, wie wil er nou een stylus? En het mooie is dat ze laatst dus een nieuwe iPad hebben uitgebracht met stylus. Ja, oké. Okay. Nog, Nog ja, weer. Dat, ja, maar St die is dan Stylus, weer. dat vind ik daarna allemaal mooi. Dat is een grand voula. Dat is een kleed, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Voor over de bank. Voor over de bank. Goed, ja, goed. in 1971 ja. komen drie Russische cosmonauten om bij de Trus. Terugkeer ja. van een soyuz elf uit de, uit de ruimte. Ja, heftig verhaal is dat. Ik heb het ook een tijdje gelezen. Het was zeer onduidelijk waarvoor ze nou om het leven kwamen. Ja. Uiteindelijk gingen ze kijken. En dat had te maken met decompression. En ze hadden blauwe gezichten. Ze hadden bloed uit hun oren, uit, een, uit hun neus en uit alle openingen kwam bloed vandaan. En uiteindelijk bleek dus dat de pakken niet goed waren. En decompression. Dus dat, maar ze hebben dus een wel, hun reis. Was, hebben ze wel goed gedaan. Dus ja. wat, wat ze moesten doen, hebben ze gedaan. En toen ze terugkwamen is dat gewoon jammerlijk fout gegaan. Dat is wel heel jammer. Ja, ze kwamen daar aan en toen uh, maakten ze het ding open. En toen maakten ze een. Die uh, eh, hats maakten ze open. toen kwamen ze in een, een dode kamer terecht gewoon, zeg maar. Het was heel uh, stil. Thuis. Goed, in uh, 1929. Je gebruik namen van, jawel, de windtunnel. Ja. In Californië was dat. Ja, echt wind. Oh ja, de wind. Kalmer de wind. Dat, ja, dat is Dat ook gewoon een ja, dan krijg je natuurlijk nog andere dingen ook. She's like ja, dat lof is. Dat, dat zet je op te wachten natuurlijk. Ja, heel tragisch. En dan heb je deze ook nog. And my friend, is a in the wind. Hoe je ja, je verliest nog je jezelf. Nou, ja, verliest je verliest nou, Wat ik a, heel bijzonder a, vond, yeah. is dat ze inderdaad... Uh, uh, ook voor gebouwen die ze maken... dat ze ja. dan kijken met een soort luciferkopjes... waar allemaal sensoren in zitten. Ja. Eigenlijk afgeleide ervan om te kijken hoe het dan gaat, en dat hebben ze toen bij Bauw's Palace niet gedaan. Hier oh. bij ons in Amsterdam. Je hebt daar zo'n hoekje daar uh, naast. Yeah. En als het heel hard stormt, is dat echt een hele nare hoek is. Ja, klopt. <laughs> ja, dat is echt, uh, Nou goed, dat, dat gaat ja. dus over de, de windtunnel. Dat was een wind. Ja, dat das was een andere wind was dat. Nou, uh, dat is over de geschiedenis. Ja. Dat is over de geschiedenis. Ja, man, we hebben zoveel. We kunnen gewoon niet stoppen. Het is altijd zo leuk om mensen te vertellen over wat er allemaal gebeurd is. Eerst maar eens even een rockmuziekje op die zender. En uh, dit doet er ook erg oud aan, maar ze weten er toch altijd weer iets leuks van te maken. Even over de Black Ears. hebben een nieuwe cd die het Let's Rock. Nou, dat, uh, echt. dit uh, dekt de lading wel, geloof ik. Hè? En deze plaat heet uh, Walk, nee, Cross the Water. Walk, Cross the Water. Zo heet het. Nieuwe single. En wat zeg je nou? Het lijkt op dit van de Beatles. Het begin van deze plaat, zeg je echt? Ja. Ja. Nou, daar ben ik altijd wel even nieuwsgierig. Ik hoor het niet helemaal. Maar het moet er ergens in zitten, zeg ik. het. Oh ja, ik hoor het wel een beetje. Oh ja, ja, ja, ja, ja het zit er wel in, je hebt gelijk. Hm. Nou, altijd leuk om uh, platen even helemaal, uh, helemaal af te, anders uh... af te zeiken. En dan zeg je dat we het gewoon gestolen hebben. Nou, ja, ja leuk is dat weer. Goed, uh, we zaten in de verjaardagen natuurlijk, want we hadden net een stukje geschiedenis. En wie is de jarig? Wij vertellen jou het hier. Uh, heb je al een uh, voorbeeldje? Ja, ik heb zeker een voorbeeld. Dat is een hele belangrijke. Dat was Dirk Witte. En dan denk je van wie... De Blieb is Dirk Witte. Witte de Wit, dat is toch de fouten in de, nee, nee, nee. Met de slaven en zo? Dirk Witte hij was ja? een, een, een singer-songwriter. Yeah. Gewoon Nederlandse tekstschrijver en zanger. Yeah. Hij is in 1885 geboren. Oh. Maar zijn bekendste lied is Mens durft te leven. Dit werd allemaal bekend door de uitvoering door Jean-Louis Pisuisse. En later werd het ook opgenomen door Willy Alberti en Ramses Chaffee. En de Stroopwafels en Wende Snijders. Ben, oh ben dus, ja, die ja. doet dat soort werk altijd. En, ja. uh, en uh, daarnaast had hij ook dat liedje geschreven van uh, mijn eerste meisje. Het meisje van de zangvereniging. Ik ben er zitten, oh. het Zandvereniging. Yes, dat is wel mooi ook, ja. de Zandvereniging. Nou, nee, ja. ik, ik zoek hem even op, hoor. Ja, dat zo, is is ik wil leuk. het zo nog wel even horen. Goed, uh, vandaag is hij ook jarig. Die lol van een Prins Bernhard. Nou, oh, even minder, hè? Ja, het is vandaag namelijk ook nog Veteranendag. En dat is op de dag dat Prins Bernhard dus geboren is. En uh, dat gaat het dus. Ik denk, Prins Bernhard, uh, 1911 is hij geboren. En uiteindelijk overleden in 2004, natuurlijk. Hij was een deugniet. Dat is echt een deugniet, maar. Als je dan op YouTube gaat zoeken, naar, denk ik, ik wel even een fragmentje van, van, van Bernhard, Prins Bernhard, downloaden en kom je dit tegen. Hij is corrupt geweest in die zin dat hij dus geld heeft ontvangen voor zijn diensten van Lockheed, dat heeft hij naar zijn doodpas toegegeven, altijd overgelogen. Hetzelfde geld voor Nooftrop en dan zitten we toch al op 3, 4 miljoen van geld wat hij zich eigenlijk wederrechtelijk heeft toegeëigend en... Dan vind ik toch dat je iets meer bent dan een deug niet. Dat stadium ben je dan nou wel uh, voorbij. Ja, dat is wat duidelijk. Alleen maar ellende wat je tegenkomt. Dat je denkt van, oh, uh, je had het ook heel veel vrouwen. Hij moest ook heel veel geld binnen schrapen om die vrouwen te onderhouden. Het uh, laatste knullige bericht is natuurlijk dat hij een of ander heel duur uh, dienblad heeft laten verkopen. En dat is later weer terug via de achterkant van, de, uh, van het paleis weer teruggekomen. Door een handelaar die zegt van nou volgens mij was het niet de bedoeling dat dit, dat dit verkocht moest worden. Juliana moet je het weer terug hier. Maar oh. hij probeert alleen alle die geld binnen te slepen. Hij was corrupt. Het was uh, verder weg van een, een, een, een, een, een ondeugend mannetje. Maar ook heel charmant. Want uh, ja. we zijn nog steeds benieuwd hoeveel kinderen die hij nou eigenlijk heeft. Ja, nou. Ieder geval tien of zo, denk ik. Zo wat. Nou goed. Ja, goed, vandaag dus de geboortedag van prins Bernard, Liepen van Bisterveld om volledig te zijn. Van Liepen van Bisterveld? Ja, en wie vandaag ook jarig is, is Fred Grandy. En nu denk je, wie, wie is Fred Grandy? Die speelde in de Love Boat. En wow. hij was uh, de purser uh, God, Godver. Ja? Yeah? Ik heb hier een foto van. Misschien dat We jullie hem herkenen. Oh, die, ja. ja. ja. ja ook, is er is ook over de charmante man gesproken, zeg maar. Dat is, uh, dat is er wel een, hoor. Volgens mij. Nou, hij en toch... uh, hij is uiteindelijk uh, is hij de politiek ingegaan na zijn filmcarrière. En is hij, uh, heeft hij in het huis van afgevaardig gezeten in uh, Iowa? Okay. Is something of, uh... for everybody on board. Is er oh, oh, oh, een guillotine? Oh, een Guillotine? Ja, goed. Het was dus een keer de loveboot. met Hoe oud is hij geworden? Leeft oh. hij niet meer? Ja, jawel, hij leeft nog wel, toch? Ja, hij is van uh, 48. 48, oh, dan is hij 71. 71. Wauw, wat is dan een leeftijd, hè? Wie is er he? meerjarig? Ja, vandaag is ook René Fokker jarig. Ze is van 1961, dus we zijn bijna even oud. Pokke. En uh, zij, is, uh, zij heeft op mij enorm indruk gemaakt bij de zomer van 1945. Ze speelde oh, ja. bij Maria en was uh, zwanger geworden van een Canadees. En daarna speelde ze ook in vrouwenvleugel en zo. Oké, wat de Fok, Goed, vandaag zou ze jaar zijn geweest. Marga Bal. En dat was de Nederlandse jangeres. Ze is overleden in 1999. was nog niet zo heel erg oud. Ze was 52 of 53 geloof ik. Ze heeft ooit één grote hit gehad in 1965. Heel goed jaar. Hè? Dat was gewoon een heel goed jaar. Oh, you tell me not to cry. Goodbye to love. Ze kwam uiteindelijk op de 15e plaats in de tipparade. werkte uiteindelijk bij Veronica. Binnen zonder kloppen heeft ze wat gepresenteerd. Ze heeft meegedaan aan het songfestival in Knokken. Uiteindelijk kreeg ze een dochter wat later. En toen uiteindelijk is ze gestopt met muziek maken. Uiteindelijk, op jaar, 51 jaar geleden, had overleden in Hollywood. In Hollywood? Oh, je niks okay. doen. Dat is apart. Na dit drollige muziekje ja. uh, vind ik het wel tijd voor I Am Pace. I am Pace is namelijk de... Uh, vandaag ook jarig en is de drummer van de hardrockband Deep Purple. Oké, okay, Deep Purple. Is dit. Is dit Deep Purple? Ja, maar dat is echt een hele oude Deep Purple. Hier zit een stukje hardrock er nog niet echt op. Uh. Nee, dit is, dit is wat je zoekt, hè, Deep Purple. Dit is wat je wil: Smoke on the water, Ian. Ian Pace. Ian Pace. En hoe oud wordt de beste Ian? Hij Is er 1948? Je, 71. Ook 71. Net zo oud als uh, ja. die andere die we net hadden. Vandaag. Uh, wie is er nog meerjarig? Ja, ik heb hier nog uh, Nicole Scherzinger. Die wordt uh, stukken jonger. Je die wordt, is wordt 41. Kan dat nou? 41 is ze. Ja? En zij was uh, lid van de Pussycat Dolls. Oh ja. En uh, oh ja. ik heb dus nu als Jolanda keuze vandaag een You. Okay. Vind ik dan wel een leuk. Pussycat, Cat doet me ook altijd denken, maar dat is een andere band. Uh, Kino Don Rossa wordt vandaag 68. Hij is een uh, van de uh, bekende tekenaars van Donald Duck en van Dachelbert Duck. Ja, hè? Ja, Precies, voorbeeldje. Hij is niet de bedenker van Donald Duck of van Dagobert Duck... maar is later ook gewoon, hij werd al ge geïnspireerd door de Disney-figuren. Al uh, heel vroeg maakte hij daar kennis mee... en uiteindelijk dacht hij, ja, dat wil ik ook, dus dat uiteindelijk is hij gaan tekenen. Hij heeft daarna wel heel veel strips getekend over Dagobert Duck en da Donald Duck. Ook wel met de kritische noot naar de maatschappij, dat soort dingen allemaal. Maar uiteindelijk schijnt dus dat Carl Banks... Eigenlijk een van de eerste Donald Duck figuren heeft getekend. En daar werd hij door geïnspireerd. Dus deze Kino Don Rossa Wie nog meer? Nou, ik heb nog een uh, acteur. Daniel Bo Boissafin. En hij is uh, een Nederlandse uh, filmacteur. Ook zanger. Dat vond ik wel verrassend. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar hij is vooral bekend van uh, tv-hoofdrollen in All Stars. En Meiden van de Wit. En Gooise Vrouwen. Daar was hij de vader van... Vlinder. Of van Vlinder? Ja. Of van Zomer ook? Was Zomer ja. er ook bij? Uh, uh, ja. En april, Nou, door even normaal. Ja, maar ja, had ook brandende liefde. heeft hij nog uh, ook ges gespeeld. Heeft hij ook geen Herman Brood ooit vertocht? Ja, inderdaad. De biografische Wild de film Wild Romance heeft hij gespeeld. Marcus, ik kijk nog even naar je een Jaapje, Nog een verjaardag toe. Nee, ik ben er helemaal doorheen. Jij ja, zit er helemaal doorheen. Nou is goed, gaan we het wel Omdat we, Er was namelijk 1971 natuurlijk die vlucht met de Zeus 11 helemaal fout gegaan. En de, dat was op deze datum. Op deze datum is ook George Hall geboren. George Hall was geboren in 1868 en leefde tot 1938. Hij is astronoom en heeft dus onder andere de de heliograaf bedacht en de spectroheliograaf bedacht. Dat zijn sterrenkijkers die uh, naar de sterren kijken. En, uh, hij heeft onder andere ook zeg maar, op Mount Wilson een hele grote telescoop laten plaatsen. Daar je dan weer de Edwin uh, Power Hubble naar de helemaal lichamen zitten kijken en allerlei dingen ontdekt. Dus het is wel grappig dat die twee dingen op één eh, dag vallen, blijkbaar. Goed, is zover weer de verjaardag. En, eh... Ja, nou goed, eh, doe deze maar even dan. Ik zal eens even wat nieuwe muziekjes bij gaan zoeken, zeg. Dat is misschien wel grappig. Goed, dat zo zover de verjaardag. Uh, straks de Zandvoortse berichten naar de volgende plaat. We kijken even op de lijst. We hebben vandaag weer wat geinige muziekjes uh, voor je uh, klaargezocht. Ik zat te googlen en toen kom ik... Oké, okay, ik weet niet of je de band kent. Uh, Piesje Z tegen The Worker. Nooit van woord. So Long. Nou, die hebben ja, de nieuwe... so Long. Yeah. Ja, So long? Nou goed, je hebt een nieuwe plaat uit. En dit is de single daarvan. The Big Wild World. I drink to get happy. Sometimes I drink for my soul. Why can't you take me home, mama? Back to the big white world. I was concerned that my life was controlled. I was concerned, I was. Go back when I'm sleeping. No one denies me the right. It's hard to keep warm in this go away. It's harder to shut out the night. I was concerned that my life was controlled. I was concerned. I was 13 years old En de gitaar zit er wel weer in. Ding, ding, ding, ding. Ik heb het over natuurlijk de band van So Long en uh, The Worker. Dat waren hits van Fisher Zee uit de jaren 70, 78. Dat was volgens mij de tijd, de hoogtijd voor deze bands. Goed, het is uh, bijna half en om half altijd de Zandvoortse berichten. We kijken altijd even de krant wat er allemaal speelde. Uh, oké, okay, een hele grote advertentie in de krant. We is eigenlijk een soort advertentie, geen bericht, maar dat volgens mij is door de omwonenden van de watertoren is dat bij elkaar geraapt dat er grote zorgen zijn over de verpaupering van de watertoren. Er is nog steeds geen einde en nog steeds geen plan. Wat moet er nou gebeuren daar? waren er drie plannen ingeleverd. Hoop over te doen geweest. Waren er waren steekpenningen betaald. Is de ene architectiebro volgetrokken en de andere achtergesteld. Daar moest allemaal naar worden gezocht. Het duurde maar, en duurde maar. En de mensen die daar wonen hebben zoiets dan... Gaat er nou nog wat gebeuren? Ik bedoel, er wordt hier tegen de deur aangepist. De ramen worden ingegooid. De, de vuilniszakken worden hier neergekieperd. De, de, de, de, de stenen brokkelen af. Er ligt puin overal. Mensen komen hier op vakantie. Lopen hier langs. En denken, what the fuck is dit, joh? Hé, hey, hebben ze het na de Tweede Wereldoorlog niet opgeruimd of zo? We zitten voor oude bende. Dus er moet echt snel een herstelplan komen. En verder zeggen ze ook, geen appartementen in de toren. Maak er een trouwlocatie van. Nou, ook grappig, maar... Als het ja, maar... goed is hebben ze al een plan voor het oude gemeentehuis... om daar een trouwlocatie te doen. Hè? Een trouwzaal. Dus in de Watertoren. Uh, ja. Maar je kan toch NN doen? Ja, dus NN je een aparte in in En dan de bovenste etages. Ja. Ja. Dus een hele advertentie ja, van, van de, van de uh, omwonenden over de verpaupering van de Watertoren. Wat nog meer? Ja, ja. een scooter en een uh, personenbusjes <laughs> zijn zaterdagmiddag uh, in botsing gekomen... op het Badhuisplein. Uh, daarbij zijn uh, twee personen licht gewond geraakt. Uh, het ongeluk uh, uh, gebeurde voor even voor uh, half zes. De scooter kwam uh, uh, met het voorwiel onder het busje terecht en als je de foto ziet, uh, zit hij er ook flink uh, uh, uh, on onder het achterwiel klem. Yeah. Dus, uh, ja. Hij had um... letsel aan zijn voet ook echt, hè? Ja. Dat is heel naar. Ik heb ook een collega die had ook een voet en die gaat dan even zo door die die ophangen, weet je en die, die, nou, die heeft steeds last ja, ja. echt heel heel naar uh, verwondingen zijn dat oké okay. nou gelukkig, uh, gelukkig is het een lichte verwonding dus ik denk dat uh, dat iets gebroken is of zo ja. dat, zijn, ja, dat weer, we van kijk altijd of ze jou gezien hebben hè? als je zelf op zo'n kleiner apparaat uh, hey, door een keer beweegt. ik ben echt op mobiel bezig hè ik ben even ik moet bezig. even bellen. Ik let even niet op en ik word aangereden. Ja. Wat is dit voor raar? Ik kan toch wel even mobiel bezig zijn? Ja, dat kan wel. Ik was mijn werk was ik bezig. Ik heb Goed. mijn werk thuis. Uh, afgelopen maandag is, uh, is men begonnen op het Badhuisplein... aan de bouw van de 40 meter hoge reuzenrad Sky Vision. En uh, ik heb hem inderdaad woensdag al gezien. En het reuzenrad uh, draait dus vanaf gisteren... en dan tot en met 24 juli zal die open zijn... voor alle zandverders en natuurlijk voor alle toeristen. En vanuit het 40 meter hoge rad... heb je een prachtig uitzicht over de zee... En het dorp en een prachtige omgeving. En uh, volg met foto's en video's alles hoe het allemaal gegaan is. En uh, ja, dit is natuurlijk een fantastische ervaring. Yes. Zwaai even, er staat iemand voor het raam daar. Leuk. Nee, meneer die heeft niks aan. Dat is yes, raar. En die ook niet? Oké. Okay. Ja, dat you know, ja, is toe maar. Als je in één keer zo'n ding voor je ramen hebt. Sta ja, je gewoon flesje voor je raam zo. Nou, dat reuzenrad de hele tijd. Ik, dus even proberen uh, kijken of volgend jaar weer die reuzenrad daar komt te staan. Ja. Dat mensen denken, doe maar niet. Doe maar een paar, stukjes verder, een paar ja. stukje verder op. ja ik kan best natuurlijk ook een midden in het dorp staan een keer. Jij ja. Ja, zei al bij de, op, bij de, de ingang van het uh, wat circuit? circuit. Ja, dan moet je wel even wachten tot volgende op, op het circuit? wat ook nog een idee. Ja. ja, dat die, die, die sportwagens gewoon tussen die poten doorgaan. Hartstikke idee. Ja. Her, uh, herontwikkeling van bedrijventerrein gaat voorlopig niet door. W wethouder Gert-Jan Bluis uh, is uh, namens de uh, ontwikkelaar de Pact 3D. En bedrijven Zandvoort, We weet allemaal. alleen organisatie bij elkaar heeft hij gesproken. Het Corendex-terrein, daar gaat het over. Uh, er is geen overeenstemming bereikt. Er is te hoge prijs voor de grond, wat moet betaald worden. En, uh, en het herontwikkelen van de Curie Driehoek, zoals ze het noemen, is niet sluiten te krijgen... En verder gaat nu... Uh, ze gaan weer praten. Er is investeringstekort vanuit de gemeente. Dat vinden dan bedrijven dan weer. De gemeente moet meer geld ophoesten. En uiteindelijk gaan ze nu met de KEI, de woningbouwvereniging... gaan ze weer om de tafel om te kijken... hoe ze toch de ondernemers en deelnemers... allemaal weer op één lijn kunnen krijgen. Succes! Geert-Jan Bluis. Ach, denk ik. geert. Ja, vertel. Ja, jij hebt helemaal ja. niets. Nou. Ja, er is nog wel van alles te doen en zo. En Het was trouwens wel jammer... De... Piet was afgelast. Ja? Maar uh, je hebt nu natuurlijk dit, dit, dit weekend uh, culinair Zandvoort. Dat is natuurlijk ook erg leuk. En uh, er is ook een Zandvoort, hè, die staat in de finale van het Open Kampioenschap Pokeren. Vind ik wel heel leuk. Hij heet De Vriend. En hij speelt al vanaf 2002 het pokerspel. En uh, Kijk hoor, in totaal waren waar hij was, waren er 350 spelers aanwezig. En op zaterdag 6 juli in Ermelo vindt, dus de ticket voor de, vindt het finale plaats. En uh, ja, Ruud de Vriend gaat, dat, gaat erheen. Dus we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, yeah. de kast er een beetje gaat uh, rinkelen. Ja. Nog even een frustratie van uh, Leo Miezenbeek. Dat is uh, buitengewoon raadslid. Die had ooit een plan bedacht. Voor, uh, nou, waar we het net over hadden. Hoe heet dat? dat gebied daar ook weer bij de water? Nee, niet bij de waterdoor, bij de Rotonde. Uh, het uh, festivalterrein noemt hij het zelf. Ja, Badhuisplein. Uh, Badhuisplein, denk ik. Nou ja. goed, daar wilde hij... Uh, Raadhuisplein. Daar wilde hij uh, het veranderen, omdat het allemaal niet zo goed uitkomt. Hij had een plan daarvoor geschreven. Had hij had uiteindelijk gegeven aan Demmers. En aan Tonen en dan uiteindelijk naar Vrijheid. En naar Berens is het gegaan, zo van de een naar de ander. Uiteindelijk is er niks met het plan gedaan. Nu is het uh, daar een beetje klaar natuurlijk. En is hij eigenlijk een beetje teleurgesteld van... Het is niet aangepast. En die nee. rotonde, die gaan ze ook niet zomaar veranderen, geloof ik nog. Dus Leo is een beetje gefrustreerd. Ik tolle... kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Je, je wil wel graag serieus genomen worden. Ja, en het was, het volgens hem scheen het toch een redelijk uh, goed alternatief te zijn... om dat daar allemaal wat uh, overzichtelijker te maken. Dat hoorde je al. Dat Ja, ik zou dat plan wel eens kunnen we bekijken eigenlijk. Ja, nou... Zwengel, jij ja, dat eens even aan via je collega's bij de gemeente? Ga ik doen. ga je doen. Ik had hier trouwens, uh, ik weet of je al goed ver bent voor de Jolandekeuze. Ja, ik ben er al klaar voor, de Jolandekeuze. Ja? Uh, uh, ik had, uh, vandaag de de was dus, uh, Nicole Scherzinger was jarig. Ja? Uh, en 6 van 1978. En ze hadden een grote hit met uh, Don't You. En ja. we gaan even snel de reclame door Ja, Is klappen. het eerst een geel autootje wat je dan krijgt of niet? Nee, nu krijg je geen geel autootje waar je het al eerder over had. Nee. Goed. Okay, okay, okay. Komt ie hoor. Hoe yeah. Cat That Buster to Rhymes. Yeah, just take it Ladies, let's go. Soldiers, let's Dolls. go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, Dollars. listen. You see that get oh, hot uh, every time I come um, through when I step up on the spot. Ready. Make the place fizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm let's on a lookout. Dance. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under on my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before I know you, you like leave. Me. I know you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 girlfriend was hot like me Don't you wish your girlfriend was a freak like me Don't ya Don't ya Don't you wish your girlfriend was wrong like me Don't you wish your girlfriend was fun like me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 Hey. Oh, het blijft toch lekkere muziek, ook al draai ik het zelf nooit. Maar als ik het weer hoor, dan krijg ik toch de zin om te dansen. Met haar, natuurlijk, hè? Ja. Uh, nee, zeg. Kom op, hè? Het is wel een uh, sexy lady. Het is een sexy lady. Het valt me wel een beetje tegen, want je bent toch vrij feministisch ingesteld. Ja. En dan zie je dus alleen dames in... Nou, weinig kleding. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook de allereerste keer dat ik de clip zie. Oké. Okay. In mijn ja. leven. Maar het is een mooie meid en ik ben wel jaloers op haar figuur. Kan ik e ja, ik vind het gewoon dat je een vrouw toch weer in een uh, mindere positie neerzet Dat je denkt, het wordt weer neergezet als een lustobject. Is dat de bedoeling? Oeh, ja. Ik, dat was net ook weer even wat je, dat je denkt van nou. Bepaalde poses hoef je niet aan te nemen. Nee dat hoeft niet. Nee, nee, nee. Ik denk dat we, daar, we zijn toch wat constructief geworden en daar wil ik graag mee doorgaan. Dat is uh, goed is de sommige Sommige mensen komen net het bed. Net... De baan, Komt Rot nog net binnen? Je moet ook nog even wakker worden, denk ik. Ja, nou je Die uh, je stem gebeurt, wel. Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Maar goed, uh, nog even goed nieuws natuurlijk. Uh, we hebben de tijd om die doelen te gaan halen. Ja, ja de, de doelen, het klimaatplan. Uh, mensen hoeven niet van de ene dag op de andere dag uh, hun leven te veranderen. Nou, dat horen we heel graag. Ook natuurlijk zaterdag is wel de dag dat je eigenlijk gaat verbouwen. Moet dat? Uh, je hoeft niet te verbouwen. Uh, dat is allemaal niet nodig. Dat is allemaal niet nodig. Dus uh, oh, het nou. kan allemaal op de lange baan. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet, Hoe is het met de auto? De auto bijvoorbeeld. Als je gewoon in je benzineautootje wil blijven rijden... De tijd. Prima. Gewoon doen. Ga je ook niks meer betalen Oké, okay, nou, het, uh, het klinkt allemaal goed, het klimaatplan. Ik ben, ja. uh, ik ben voor. Was dit een minister die dit allemaal zat te vertellen? Ja, minister Jonge. Ja, hij klinkt wel heel uh, populistisch. Ja. Huh? Echt dat minister de Volk. Dat willen we wel, ook. Ik, ik leid in mijn leven. <coughs> en eindelijk word ik gehoord. Kijk. Ja. Het ja, ja, is, uh, nou, eindelijk, ja. Maar wie niet meer gehoord wordt, dat is helaas... <laughs> Ja, sorry. Mark oh, jij... stond te klaar nee, en die dacht, nee, Ik ga, ga niet. Dan ga, dan ga Dan moet je je, je, je duidelijk nee, laten... Ga je gang? Nee, Hoor, ik word niet gehoord. Maar, nee, een Amerikaanse vrouw is woensdag aangevallen door drie haaien. Terwijl ze aan het mm. snorkelen was op Rose Island of de Bahamas. Dus, uh, de 21-jarige vrouw overleefde de aanval niet. En ze is dus gebeten in armen, benen en billen. En uh, de, de, de, de, de familie probeerde haar wel te waarschuwen voor de aanstormende haaien. Maar ja, ze hoorde het niet op tijd. Dus uh, nou, het is heel erg naar, het is bij aankomst in het ziekenhuis overleden. Het is niet bekend om welk soort haai het gaat. Dus de familie is nu op crowdfundingplatform Covent... weer een actie gestart waarmee geld wordt ingezameld om haar lichaam terug te krijgen naar Californië. Oké. Okay. Nou, ernstig hoor. Dan sta je er allemaal te gillen van... kijk, er komt een haai aan. En dan horen ze het niet, hè, want ze zitten aan water in hun oor. Ja, nou goed, een triest verhaal dit. Nou, zielig, dan ja. is nu Marcus eigenlijk aan de beurt. Ja. nou, nou eigenlijk ja, einde, Helemaal van... Jeetje. Uh, nee, hoe weet het? Uh, na Pokémon GO komt er nu een, een nieuw spel. Ja. Yeah. Namelijk een Harry Potter versie van het spel. Huh? Um, wat je moet doen in het spel, nou net zoals bij Pokémon GO, moet je uh, uh, de wijde wereld in. En uh, heb je je telefoon met je gps aanstaan En kom je allemaal dingen tegen in eigenlijk de echte wereld. Ja. Yeah. Um, nou ja, uh, daar houden eigenlijk de vergelijkingen op. Uh, het idee van het spel is, nou, er, er zijn allemaal uh, uh, gemene tovenaren die in uh, uh, de wereld uh, zijn. En die moet jij verslaan. En door verschillende tekens op je uh, bewegingen te maken op je telefoon, uh, kun je dus toverspreuken doen. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb het zelf nog niet... Ja, mijn huidige telefoon die, die, die trekt het spel helaas niet. Nee. En mijn andere telefoon ligt bij de reparateur. Je moet echt dus ik uh, heb 64 gigabyte hebben om dat uh, te kunnen spelen. Nee, nou, ik zag afgelopen week wel weer wat mensen rondlopen. Ook bij elkaar, scholen, weet je, drie mensen, vier mensen. wat zijn ze doen? Zijn ze, Pokémon, go aan het spelen. Maar dat lijkt me zo gedateerd. Maar het zou best kunnen zijn dat ze dit spel aan het spelen zijn. Dan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik speel nog ook nog steeds Pokémon Go. Echt waar, ga je ja. dan de straat op en? Want je herkent ze vaak aan de draagbare accu eraan, hè? Dan ja. Er want, een accu erbij. Het, het probleem is een beetje dat je, je hebt je uh, uh, natuurlijk je, je GPS aanstaan en ja? uh, uh, je scherm de hele tijd aanstaan en ja, alles bij elkaar zorgt er dan toch wel voor dat je accu aardig snel uh, leeg gaat. Um, dus ja, vandaar inderdaad de draadloze. Yes. De, de, de. Ik dacht eerst dat ze er achter rond straling aan het meten waren, maar gelukkig. Dat was het niet. Nou goed, straks meer wenswaardigheden. Eerst maar even een rustig gitaarplaatje. Want dat is wel even de compensatie van net een dansbarplaatje. Van de Puzika-dol. Wat draai dat nou echt maar? Maar goed, de Miles Kane. Cup of Great is the last of Cry on my guitar. You've got two more left. Good morning. I'm on a sweepstake, 65, loaded with the cheapskates, barely alive. I said, yeah, I come under woman and out with Jimmy, you can see the flex taps me on the shoulder, header a heart attack. Yeah. Come on, darling told me I was driving like a ballroom blitz. I said, yeah, I'm so hot and drunk. Every time you leave me, it comes to this mix of the medicine that scientists I said, yeah, I'm so hot and Yeah, you push me, yeah, you push me too far I sit and never cry upon the strings on my guitar and Shut up puppets and cry on my guitar. Yeah, baby. baby. Yeah, ja. yeah. yeah, baby. Yeah, yeah baby. precies. Yeah. Zaterdagmorgen straks na tien de goede morgens. zitten niet vanuit Hotel Hoogland, maar zitten hier zeg maar naast. Ze. Dus Ze kom je straks op deze microfoon het programma maken. Dus dan weet je dat als je nog een afspraakje uh, hebt in dat rijprogramma, moet je deze kant op komen. Oh, wat ja, sterker, maar je moet toch een paar trappen op. En, uh, nou goed, de airco is al wel aangezet, dus dat is wel prettig. Goedemorgen, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. Uh, we kijken nog even de wereld in. En, uh, nou ja, we hadden het net over de iPhone uh, 1. Uh, iPhone... Ja, de eerste iPhone oh, 1. De eerste iPhone is in 2007 natuurlijk. En degene die het eigenlijk een beetje heeft uh, ontworpen is natuurlijk uh, Ivy. Uh, Ivy Sir Johnny. Hoe uh, heet hij? Sir Johnny Ivy? Ja, zo heet die, ja. hij eigenlijk. Sir Johnny Ivy. Ja, hij is namelijk uh, sir, tot sir geslagen ook. Hè? Hij is namelijk geritterd destijds. Geslagen. Hij is geslagen gewoon met een mes. Of nee, met een mis Met een groot zwart op zijn schouders. Maar goed, die gaat nu voor zichzelf uh, beginnen. Hij is er ooit begonnen in 1992. Hij heeft uh, allerlei dingen helpen ontwerpen. En nu zijn ze als de dood... dat hij, als hij voor zichzelf begint... dat Apple nu ook minder gaat verkopen... en dat de producten er minder mooi uitkomen, komen zien... Uh, hij is uh, krachtig geweest in zijn simpelheid. Daar is hij krachtig in. Want als je kijkt naar de eerste iPhone in 2007. Die staat hier ook bij die foto. Er zit één knop op. En verder niks. En de dus zijkant is dat wat. Dus ja, daar is zijn kracht. Ook de I iPad uit 2010. Er zit er bijna geen knop op. Alles gaat via één knop. En dat, is, dat was zijn kracht. Zijn inspiratie. En... Naar trouwdienst ja, vertrekt hij dus. Je merkt toch wel met Apple en je, je, ook heel veel diehard Apple-fans zijn toch wel een beetje aan het weglopen. Ja. Uh, dat komt voornamelijk doordat ze uh, best wel wat design designfouten maken. Uh, een van de dingen die ik als laatste zag was. Uh, je hebt nu de iPad Pro. Dat is uh, zeg maar een, een tablet uh, die wat groter is en uh, eigenlijk als vervanging dient voor je laptop of computer. Ja. En nu zag ik een test. En je kan die gewoon met je hand dubbel vouwen. Uh, omdat het is een aluminium behuizing is. En uh, de, uh, er zit geen stalen frame of iets in. Alles om hem maar zo dun mogelijk te maken. Ja, maar ja, ja, ja. de conclusie daarvan is wel dat er geen stevigheid in zit. Dus als je hem gewoon in je laptoptas of zo hebt zitten... Ja. en er zit een beetje beweging in, dan buigt hij en dan laat je het scherm los... Kosten voor reparatie: oh. uh, um, nou? 400 euro. Oké, okay, ik doe maar een nieuwe. Goed, het programma, of het, programma, het bedrijf wat hij gaat opzetten, deze uh, John Ivy is dat heet dan Love from Apple. Is dat echt zijn naam voor zijn bedrijf? Ja, goed, dat, uh, nou ja, goed. Hij is destijds, nog een grappige naam te noemen. Uh, John Rubenstein is, uh, is uiteindelijk zijn partner geweest die allerlei dingen hebben ontworpen. Nou goed, je hoort het al, het wordt er niet beter op. Uh, misschien stapt hij daarvoor wel uit, uh, Marcus. Die denkt van, nou, de producten worden minder. Dus uh, ik stap ja. er Ja, ik denk dat dat ook wel ermee te maken heeft. Ja, oké, okay, ik kijk nog even Jolande, je bent ook al Ja, aan Ik het heb kijken. wel een leuk artikel. Dat ja? was een zakkenroller op Ibiza. En die uh, heeft de vakantie van een superrijke toerist uit Azerbeidzjan, Bork, verstuurd. Want hij heeft dus uh, zijn horloge gejat. Nou, dat is op zich niet, niet raar. Het, het klokje was meer dan een miljoen euro waard. Oh, ja. ja, het horloge van de 22-jarige Azerbeidjaan... was geïnspireerd door de Vermoeden-1-auto's... van het uh, Britse racemarkt McLaren. Het is slechts dus 1 van 75. En de waarde van het, uh, van het ja, is 1 biljoen Britse ponden. Ja? Ja, de, de Spaanse Goudif heeft hem uh, op klaarlicht gedacht uh, beroofd. Hij had een paar keer geduwd, weet je wel. En uh, toen was hij weg. De man heeft de aangifte gedaan... 1 miljoen? Ja, dat horloge wordt er waarschijnlijk voor, voor yeah. 20 euro. waarschijnlijk verhandeld voor een snuifje of zo, weet je wel. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, je moet ook niet met die dure dingen op vakantie gaan, hè? Nee, ik heb wel. Nou, voor... Wat moet je überhaupt met een horloge van 1 miljoen? Ja. kopen er een leuk huis voor, zou ik zeggen. Ja, wat zeg je? Uh... een leuke condo voor kopen. Ja, maar moet je nagaan hoe rijk die is, hè, die gast? Dat moet haast wel, als je aan 22 jaar. Als je geld gaat uitgeven aan dat voor idioten doen. We, We hebben iets verkeerd gedaan. to gedaan. my anxiety. See, a wall, it didn't Never better just you're a real good swimmer. Start to look around, everybody else is winning It's okay to feel like you're running all empty Life will let you down, trying not to get bitter Trying not to get bitter My friend, the answer's blowing in the wind. So I'm not the only one who's wondering. Some days I hate everything, and life don't make no sense to me. I'm standing in the mirror now, I'm standing here, I'm screaming out. Never been a bitch, you're a real good swimmer. If you start to look around, everybody else is winning. It's okay to feel like you're running on inside Life will let you down, trying not to get it up Trying not to get it Ja, heb staat er een ja, nee, we gaan wel heel snel nu. Dus zaterdagmorgen hier bij Toebak leeft. En het belooft een waanzinnige mooie dag te worden. Ja, dan krijg je het erop, dit soort dingen. Waar is het heet? Ja. Asgezweet handen te. Dit wat is het heet? Waar is het heet? Waar is het heet? Met keel die plekt en een opslag plekt. Ja, precies, zo'n bijdehand kind. Je kent het wel, die naast je zit in de auto. Dan krijg je dat. Wat is het heet? Uh, het is. Uh, nou, wat, nou, nog even. Je had het over zakkenrollen. Ja. Die een, een, of een, een loogje had gestolen. Ja. Het schijnt in Barcelona. Daar schijnt het helemaal heftig te zijn met uh, zakkenrollers. Zuid-Korea heeft daar pas geleden een, bar, een uh, consulaat geopend. Voor de slachtoffers. Uh, nou, voor een eigen staat. Uh, die uit uh, Zuid-Korea komen. Die denken zelf van, nou, waar moeten we hier? Nou, Dan kan je naar de consulaat gaan. En daar uiteindelijk aangifte doen. Het maf is dat was nog maar net open. Of een 65-jarige Zuid-Koreaan. Ja, uh, uh, uh, uh, uit, uit Korea. Die uh, werd al gerold van zijn uh, handtasje. Uiteindelijk uh, worden daar heel vaak uh, tassen geroofd via een fiets of met een motorrij. Die komen dan als een indioot langsrijden. die graaien naar je tas. Die rukken er van je schouder af. En uiteindelijk, een van die uh, dingen die is gebeurd, is dat een vrouw dus de tas kwijtraakte. Uiteindelijk viel met haar hoofd op straat. Oh, Drie dagen later dood. En dit is echt schering en inslag. Hè? Wekelijks komen daar 3000 aangiftes binnen. 3000 hè? En uh, afgelopen maand is het wel een beetje gedaald naar 2400 per week. Ik heb het niet over, over een jaar, ik over een week. Dus uiteindelijk uh, uh, worden ook telefoons die Waar ze dan weer belt goed af kunnen trekken. Nou, het is echt, de politie zegt al. Uh, mantekort en geldtekort, om dat allemaal te kunnen uh, uh, aan te pakken. Je, je, je ziet daar mensen. Er zit een foto bij het bericht. Je, mensen lopen met de tas, echt onder de arm geklemd, lopen daar rond. Ja, het is uh, echt? erg lastig als je moet opletten dat je niet gerold wordt. Ja, precies. Dus, uh, er is een vrouw geweest in, uh, in Groot-Brittannië en die had vorig jaar haar... Was er door haar echtgenoot aangeklaagd, omdat ze hem jarenlang met verbale en fysieke bedreiging dwong het hele huis te poetsen. Maar inmiddels oh. heeft ze nieuwe liefde. Ja? En dat is de 33-jarige Tony Mabelson. En die is in het dagelijks leven schoonmaker. Nou, kijk aan. Dus, uh, dat is helemaal mooi. Maar de politie dus, uh, vermoedde echt bij het vorige huwelijk uh, huiselijk geweld. Want die man had een officiële klacht tegen zijn vrouw ingediend. Dus er uh, bleek dus dat ze extreem dominant en dwingend is. En absurdistisch hoge eisen stelde aan de hygiëne van haar woning. Het klinkt echt heel bekend dit hoor. Ja. Is dat nou nieuws? Nee, dat was vorig jaar. Maar nu heeft ze dus de schoonmaker als man. Dus... Uh, Oké. Okay. Helemaal klaar. Oh, hey, Kijk dat, daar, dat is hem. Is nee, dat hoor. de man? <laughs> Ik wou zeggen, is dat een hele gespierde man Dat is toevallig een, een, een... Hij lijkt heel erg op mijn neef. Wat is dat grappig. Ja. ja. Oh, dat is de ex-man van die man. Nou, hij is, wel, hij is wel mooi geworden door alles schoonmaken. Dit is wel waar. Hij is flink gespierd. <laughs> ja. Ik zou waarvoor je die man inschakelen om schoon te maken. Die kan uh, echt elk hoekje een dingetje wel bereiken met die, uh, met die spieren. Met die spieren wow. van hem. En uh, de stofzagatelen is helemaal geen puin. Ja, maar als je zo moet trainen, heb je ook geen tijd om schoon te maken eigenlijk. Dat vroeg ik me ook af. Ja, dat, nee. je traint zeker wel drie uur per dag. Zo, makkelijk. Zeker weten. Marcus, jou het laatste woord. Ja, ik uh, um, had nog een stukje over uh, reisvloggers. Ja. Uh, de, de buitenlandse reissector verbaast zich namelijk over het grote aantal reisbloggers uh, dat uh, we in Nederland hebben aanzienlijk meer dan uh, onze, uh, onze buurlanden. Yeah. Uh, en hoe dat kan? Er uh, valt, uh, en valt er uh, meer te schrijven uh, yeah. dan, dan Instagram. Uh, Nederlanders zijn uh, reislu een reislustig volk. nou dat, dat merk je ook wel als je onderweg bent. Dan kom je ze overal en uh, altijd tegen. Met, alt en, met het mobieltje waar ze dan mee filmen. Is dat het? Ja, nou, dat en yes. uh, vooral ook, uh, er wordt er heel veel over geschreven over het buitenland. Okay. Uh, ik denk dat dat ook al medekomt, omdat we natuurlijk een taal hebben die in weinig landen wordt uh, gesproken. Dus yeah. als je uh, een Engelstalig of, uh, of uh, Spaanstalig land hebt. Dan valt dat minder op. Nou ja, dan, dan een Amerikaan die gaat, uh, gaat uh, bloggen. Ja, dan heb je al vrij snel veel blogs. Uh, en bij ons moet het eigenlijk bijna allemaal van, wel van Nederlandse bodem komen. Dus ik denk dat dat wel een van de, van de redenen is. Oké, okay, nou, zijn van die dingen. Ja, dat, ik, wil, ik zet me er los toe om dat te gaan kijken en te luisteren, maar het is vaak heel saai. Nou, het, het ligt er een beetje aan welke je. Ik weet welke jij, waar jij op doelt. Ja? En dat zijn inderdaad die populaire blogs. Dat je echt denkt: van, hoe kun je hier naar kijken? En soms maken ze het ook weer een vlogs over een vlogs. Dat ze het zo moeilijk hadden. En nou goed, dat gaat ook maar door. Goed, nou dit is aan het einde gekomen. Dit programma. Toepak leeft. Straks om tien uur. Goeiemorgen, Zandvoort. Vanuit de studio hier. Dus uh, geen hotel Hoogland. Ik zou zeggen: prettig weekend. Later. Bij weekend. Goed weekend. The day that you became And drunk on a wooden frame In the garden outside And the